Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Republikeinen en Democraten zijn het al lange tijd oneens over verhoging van het schuldenplafond en bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De Republikeinse voorzitter Beener had een nieuw voorstel gedaan, maar onder andere de Republikeinse presidentskandidaten Michel Baakman is wel tegen een hoger schuldenplafond. De VS heeft tot dinsdag om een akkoord te bereiken over het schuldenplafond, anders kan de overheid zijn rekeningen niet meer betalen.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 Bij een explosie in een mijn in Oekraïne zijn circa 16 doden gevallen. Er worden nog 10 mijnwerkers vermist. De explosie was in een regio in het oosten van de Oekraïne op een diepte van ruim 900 meter. De oorzaak is nog onduidelijk. De kolenmijnen in Oekraïne behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Oudminister Bert Koenders wordt de nieuwe speciaal vertegenwoordiger van de VN in Ivoorkust. In het West-Afrikaanse land woedde tot voor kort het strijd tussen aanhangers van oud-president Bakbo en zijn opvolger Ouattara.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 In de randstad staan nog een op de A15 richting Europort. Daar staat voor de Botak-tunnel 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn inmiddels alle reiszaken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz.